Als ik een mooi voorbeeld vind van, van het Symboliek uit de Edda, is het van, van Baldur, een van de, van de goden, een van de aasen, Germaanse goden. En op het ogen is het een beetje, als je het zou lezen, een beetje vreemd verhaal. Het gaat over uh, de goden die aan het uh, spelen zijn, aan het, uh, het rommelen zijn ofzo. en uh, omdat onkwetsbaar uh, uh, is onkwetsbaar op dat moment. En ze gooien ze allerlei spieren en pijlen naar om te kijken van of hij ze ook echt onkwetsbaar is. Daarvoor is het allemaal een verhaaltje dat hij dus niet echt helemaal onkwetsbaar is. Zijn een stukje vergeten is als het altijd gaat. En dat komt ook omdat Balboe heeft dromen gehad. Um, en die heeft nogal benauwde dromen nog gaan over het feit dat hij dood zou gaan. En um, Dus daar hebben ze voor gezorgd dat hij onkwetsbaar is. En dat staan ze nu dus met z'n allen uit te testen. Dan is er een broer van Baldur, Baldo is de zoon van Odin, is dus van de, de grote oppergod. En de, de Alvaren, uh, handboer, dat is, hun broer, die is blind en die krijgt van de slechte god, de slechte gemeente god Loki, krijgt hij een, een paal in zijn handen gedrukt, een paal in de een paal die uh, die paal heeft niet beloofd dat hij uh, Baldur niet zou doen, dus hij doet het wel. Dus, die uh, hodur die schiet op balde en die sneuvert ook inderdaad. En die gaat dat verschrikkelijk. Nou, ja, dat is een beetje, ja, denk je veel, wat Maar als je nou ziet dat het feit dat die baldeur dus dromen had gehad over wat zou komen, is het... Dat het dat hij dus helderziend is. Hij heeft, en baldeur is ook de zonne-god, het is de god van de helderziendheid ook ondertussen. Onder, ondertussen is hodur blind. Dat is eigenlijk de god van de materie. Hij is, hij is dus niet helderziend. En uh, Loki, die, uh, die uh, de slechterik speelt in dit geval, is eigenlijk, wat ook lucifer is, uh, ja, de gang van de mensen in de materie dualisme. En wat er dus gebeurt is dat door het dualis dualistisch denken, dus in goed en kwaad denken, dat de blindheid, de helderziendheid doodt op zo'n moment. En dan ook de grote schemering intreedt. Dus eigenlijk niet zo'n verhaaltje, een soort verpakking voor de wetenschap van wat er zal gaan komen is dat de helderziendheid gaat verdwijnen. En de blindheid, dus eigenlijk de op de materie gerichte uh, ja, kortzichtigheid van mensen, zal gaan komen. Dat vind ik een prachtig voorbeeld van hoe zoiets dan in, uh, in een soort, ook nog opruimen, hoe ze het voor elkaar in zo'n verhaaltje verpakt zit. onder onze heb ik hier en, uh, als, het, uh, als het echt zou zijn, zou het uh, het oudste, hoe zou ik nu zeggen, zijn uit de Germaanse wereld zelfs, maar het uh, is geplicht in 1876, als ik het goed zien, zo rond die tijd in ieder geval, en daarna zijn er uh, nog een paar andere brochures en boeken uitgekomen. Om over te strijden of het nou wel of niet echt was. En, uh, het Linde boek, Lindeboek is een soort kroniek over de familie uh, Over de Linde. Een familie uit uh, Den Helder. En uh, het is een verhaal over hoe de Vriezen, of het volk van Freya, uh, bij het verzinken van het land is uh, in de boten stapt en uh, eigenlijk uh, Nederland koloniseert. Uh, dat hele gedeelte van, van, van Noord-Europa dus een ongelooflijk soort Friesrijk uh, hebben gesticht. Met als centrum, uh, wat nu nog Friesland is in de Bad eilanden vooral. En, ja. Het was ook binnen de Germanisten, zeg maar. We sloegen wel nogal in als een bom omdat uh, met name in Duitsland dat er een beetje was opgekomen. Of een beetje. Nou ja, zo'n grote tendens was om dat, uh, het hele gedoe uit te zoeken hoe die Germanen waar ze vandaan kwamen. Wat op zich heel goed is voor vind ik. Niet voldoende schimmel hebben daar veel over gedaan. En dat dan was alleen de Edda eh, bekend als eh, het Germaanse erfgoed. Een soort eh, samenstelling van, eh, van eh, ja, Germaanse liederen, gouden zangen, helden, heldenzagen, die in IJsland zijn verzameld eh, als laatste eh, vluchtplek zou ik kunnen zeggen van, van de Vikingen. Dus toen, uh, toen Europa veroverd werd door de christenen en uh, ja, de heilen uh, eigenlijk het onderspit Ze uh, zijn die gevlucht naar IJsland. En daar hebben ze nog een van de hele cultuur uh, in stand gehouden. En is het niet vernietigd, is het opgeschreven. Zo na 1100 En die edda, dat was eigenlijk het oudste. Dat is niet zo oud natuurlijk. In het Oer- we teruggaan tot, uh, ik geloof zelfs, uh, uh, 4000 voor Christus of zo. Het is een moeder wel water, ook al bij de familie overlingen. Dit Het was een, een soort uh, uh, losbladige toestand van kronieken, uh, van via de vrouwelijke lijn doorgegeven in de familie. Dus uh, van moeder op dochter, wat op zich heel bijzonder is. En uh, in een soort lichaam, uh, handschrift. en er is ook steeds opnieuw opgeschreven op het papier... Uh, uh, ja, dat uh, dat bezweek al een tijdje. Dus dat moest uh, opnieuw niet opgeschreven worden. En op een gegeven moment heeft iemand dat uh, bekendgemaakt rond die tijd, rond 1876. En toen hebben ze eigenlijk een beetje pleur was uitgebreken uh, historisch. Het was een Oud-Fries. Er zijn allerlei pogingen om aan te tonen dat het een vervalsing was. Maar uh, ja, buiten of het doet, do vind ik hoor, of het uh, wel of niet echt is, is het toch, uh, toch een geniaal boek, vind ik. Een prachtig verhaal is hoe de. Hoe de Friesen in, in Friesland aankomen, Hoe Atlantis uh, verzonken is. En hoe het volk van, van vrijer. En uh, hoe die. Uh, eigenlijk een beetje de wereldvisie ook een beetje. Ja, het was een matriarchat. Door vrouwen. Niet bestuurd, maar. Vrouwen waren daar veel belangrijker in. Vrouwen hadden toch een beetje. de, de belangrijke ja, posities. Dat, dat klinkt een beetje politiek. Maar dat is maar toch. Dat dan de priksterissen lijkt, zo maar zeggen. Die op de burchten zaten. En uh, ook dat was gewoon bij de, de Germanisten, die vooral Duits waren natuurlijk. Een beetje erg in het verkeerde keel gehad. Dat er iets met vrouwen te maken zou hebben, want dat uh, Althans in die zin, dat uh, vrouwen erg belangrijk zijn. En daarbij... Uh, zitten, ja, is, uh, Neptunus bijvoorbeeld, om dat iets te noemen. Dat is nevetonus in dit boek. Dus het komt in een beetje simpel over soms. En, uh, alle goden die in slaat, die de Edda tevoorschijn komen, blijken hier uh, dus gewoon uh, friezen geweest te zijn. Wel belangrijke vriezen maar uh, niet van goddelijke afkomst. Odin uh, komt hier ook in voor, die dan Bodan uh, Wodan heet. Wodan. Dus het ergste is dus Odin en Wodan. En, uh, ja, daar, daar zijn we ook niet zo erg uh, positief over in het, uh, in het boek. Dat, dat verhaal van het Oren boek het een beetje raar werd ontvangen door een hoop uh, mensen die dan met, met de gemalen bezig was strookte eigenlijk helemaal niet zo erg met de uh, meer officiële uh, meer geaccepteerde theorie over de gemalen dat ze uit de Atlantis komen en uh, via ja, toen de Atlantis verzonk eigenlijk uh, de kant op vloog aan zowel in Amerika en als uh, als in Europa en Afrika, bijvoorbeeld Noord-Afrika, waar je zou kunnen zeggen dat de hele Egyptische cultuur en Persische cultuur, Atlantische culturen waren, aan de andere kant de Azteken en, ja, en de Inka's later ook resten hadden van, van eigenlijk van Arische culturen en India. En die Germanen een soort tocht hebben ondernomen vanuit India, Perzië, en Egypte. Uh, ja, als we langzaam naar het zijn getrokken via allerlei routes en uh, een soort spoor hebben achtergelaten van uh, van, uh, van Germaanse erfgoed of hoe je dan ook wel, ja, dat het is een beetje dubieus woord in de geworden. Maar uh, het hakenkruis uh, bijvoorbeeld uh, en de runaarachtige toestanden en uh, talen ook die erg veel verwantschap hebben en namen en uh, vooral in de mythologie. De mythologie is eigenlijk de geschiedschrijving van de hele periode. Zou je kunnen zeggen. En uh, dat heeft ook veel met het Oerlingenboek te maken. En uh, uiteindelijk zijn, zijn ze dan in het noorden van Europa neergestreken ofzo. En uh, hebben zich uh, daar staande weten te houden, de andere Romein en het uh, christendom. En eigenlijk is, uh, zou binnen die hele priesterklasse te is is die, uh, die Atlantische. Uh, geheime leer zou je kunnen zeggen, de wetenschappen, de, de, de hele, het hele geestelijke uh, gedoe uit dat land is bewaard gebleven. En, uh, ja, en toen op een gegeven moment toch een beetje zo uh, ingeslapen zou je kunnen zeggen, wat in de Edda dan de Kutadun uh, de goderslaap genoemd wordt, uh, wat ze zelf hebben. Zien aankomen, ook denk ik, op een gegeven moment. En uh, hebben geprobeerd om uh, de cultuur en de ideeën en de wetenschap uh, vast te leggen in, uh, in verhalen. Je zou kunnen zeggen dat normaal dat soort dingen binnen de, de geestelijke leiding van die gemalen zo van mond tot oor werd doorgegeven en uh, mensen werden ingewijd in die wetenschap. Maar toen ze op een gegeven moment doorkregen dat. Uh, dat het ontvangen van zoiets zoals moeilijkheden kan opleveren, omdat mensen daar niet meer. Uh, toen in staat waren, hebben ze dingen opgeschreven. En dat zou je kunnen, kunnen zien als de mythologie. Dus, en de sprookjes, en het woord zegt al. heeft met spreken te maken, dus. verhalen die, uh, die compleet symbolisch zijn, altijd. Dus je moet dat soort dingen. compleet. Ja, niet, niet letterlijk nemen of zo. Je moet niet gaan denken van. Uh, ja, wat een het verhaal, eigenlijk over veel en rood kapje en uh, al dat soort dingen. Maar het zijn eigenlijk helemaal uh, symbolische verhalen over, uh, over die oude Atlantische uh, wetenschap en uh, wijsheid. En dat is, ja, het uh, grappige is dat dat, dat gewoon uh, zo ongelooflijk hardnekkig is. Dat iedereen dat nog steeds uh, met, met zich meedraagt zonder het te weten. En heel onbewust, zo uh, door deze gebieden. Niet alleen binnen deze gebied, maar dat ze met zich meedraagt en af en toe uh, dat komt, uh, komt boven te drijven. Ja. En dat is voor mij, ja, dat vind ik op zich heel interessant om, uh, om een soort uh, aansluiting te vinden, of eigenlijk te weten waar dat soort uh, dingen onbewust uh, zo uh, in je hoofd rondgaan, waar die oorspronkelijk vandaan komen ofzo. En dat, uh, daar ontstaat uh, voor mij persoonlijk een soort band met die tijd ofzo. En het jammere is, vind ik zelf, van als je het woord Germaar laat vallen, dat dan eigenlijk iedereen denkt van, nee, dat, kan, dat woord mag je niet eens gebruiken, omdat het heel veel uh, begrijpelijker, heel veel uh, uh, ja, slechte naam heeft gekregen in de tijd van de nazi's natuurlijk. Als je over India of Inka's hebt, dan klinkt het alweer wat beter, omdat die zelf zijn uitgeroeid door de Spanien, Natuurlijk, terwijl het feitelijk hetzelfde is. De hele gemaanse cultuur is ook uitgeroeid door zowel de Romeinen als de christenen. En later nog eens een keer dingetjes overgedaan door de nazis feitelijk. En het nadeel daarvan is dat het, uh, dat het dus niet meer uitziet als een soort slachtoffers, wat de Indianen wel zijn, maar, uh, waardoor je daarin wel kan verdiepen. En dat is ook uh, licht om je daarin te verdiepen. Maar zodra je dus uh, verdiept in, uh, in iets wat met German of Kelten te maken. Dan wordt het dubieus, of tenminste dan zijn daar uh, weinig dingen over te vinden sowieso uh, die uh, niet ongelijk dubieus zijn of uh, vrij verkocht worden of wat dan ook. begonnen ben nou, om dingen daarover uit te zoeken was, omdat ik uh, bezig was met uh, eigenlijk al heel lang dingen uit te zoeken over fascisme, hoe dat in godsnaam mogelijk is geweest, toch? En uh, daar zat een enorm gat in, vind ik zo, al die fascisme-theorieën van hoe zoiets kon gebeuren in Duitsland, daar zit een soort gat in, uh, van ja, het klopt allemaal wel, het is betaald door het grote kapitaal, en, uh, en goed, een hele soort scala van uh, theorieën die op gedeelte al gedeeltelijk alweer van de toepassing zijn. Maar er zit ergens een soort, uh, soort gat in, vind ik, en waarvan je zegt van ah, er moet iets meer aan de hand geweest zijn dan, uh, dan alleen geld of, uh, of een soort sfeer die er in was, die te gebruiken was, daar geloof ik eigenlijk niet zin in. Uh, dus toen ben ik een beetje zo uh, gaan kijken of het boek waar, over boeken uh, waarover een soort relatie zou kunnen boven water halen tussen uh, de hele occulte. Uh, Sfeer die er in Duitsland in is, het onderzoek naar het occulte, zo eind vorige eeuw, begin deze eeuw, en het fascisme. En <coughs> nou goed, daar ben ik over gaan lezen en daar was eigenlijk niks over in principe. En het heel langs, kan allerlei dingen boven, over Atlantis, over uh, Germaanse cultuur. En uh, op een gegeven moment is dat eigenlijk toch zo uh, uh, fascinerend, maar toch zo inderdaad dat die mensen eigenlijk een beetje, gelukkig maar, uh, naar de kant zijn geschoven. Dat is op zich nog wel interessant om te kijken van wat dat dan inderdaad met elkaar te maken heeft, want dat heeft ook wel alles met elkaar te maken. Maar die hele uh, gemeense cultuur, waar je dan zelf toch een soort onderdeel van bent, dat draag je toch voor een gedeelte ook in je mee. Uh, die was toch wel al zo'n fascinerende geeft toch een hoop uh, duidelijkheid in, in hoe dingen in elkaar zitten. Dat dat op zich wel uh, interessant genoeg was om uh, om naar aan de gang te gaan ofzo. En uh, daarin blijkt dat, uh, dat zo. Uh, de hele wijsheid die de mensen in die tijd hadden over hoe het in elkaar zit. Gewoon in het grote geheel over reïncarnatie. Over hoe mensen in elkaar zitten. Hoe, uh, hoe de natuur werkt. hoe. Nou, ja, zeg maar, hoe de kosmos in elkaar zit. Want daar ging de wetenschap dan feitelijk over, die de mensen in die tijd hadden en proberen door te geven. Dat uh, yeah, is zo so ongelooflijk interessant. En dat uh, is niet, ja, die zit altijd een beetje gaat naar de religieuze toe als je niet oppast. En uh, dat, ja, dat vind ik dan zoveel het verhaal aan dat soort wijsheid uit die tijd. Dat het dus niet religieus is en niet in die zin is met waarden en normen van uh, nou dat is wel goed en dat is niet goed. En, uh, en het is ook, ook het soort uh, ja, onverdraagzaamheid wat dat soort dingen zo met zich meebrengt. Die in die tijd gewoon ook niet bestond eigenlijk. Het was een soort algemene kennis van hoe de dingen in elkaar zaten. En nou goed dat stond vast, dat was nou eenmaal zo. Dus uh, daar, werd, daar werd mee gewerkt, zeg maar. En, uh, en dan blijkt ook dat achter de hele façade van religies en godsdiensten eigenlijk een soort totaal idee bestaat. Midden elke cultuur van uh, die overleden vrouwen vrijwel hetzelfde is. En uh, nou, dat geef je op een paar manieren te denken. En uh, uh, het, het, het, wat ik daar een beetje van heb weten. Proberen uit te zoeken, is ook hoe uh, dat soort kennis wordt doorgegeven. En ja, de kennis die er was, uh, heeft dan te maken met de goden, of de, de God in jezelf. Zou je kunnen zeggen, de goden waren niet zo als met het christendom nu buiten je geplaatst en iets wat je moest aanbidden, maar het is iets meer wat je in je meedraagt en uh, daar kan je dus contact mee hebben. Uh, of je nou dood of levend bent. En, uh, En dat soort natuurlijke herdenzindheid die de mensen in die tijd uh, gehad moeten hebben, dus het inzicht en ook uh, de, de mogelijkheid om te beschikken over meer dan alleen de zintuigen die je dan uh, tegenwoordig uh, tot je beschikking staan, dat, uh, dat is op een gegeven moment teruggelopen. Dat hebben we ook zien aankomen, zeg maar, dat uh, die grote schemering zou gaan komen en dat mensen die dat, dat derde oog of dat zesde zintuigen voordat dat verder we Dus het werken in nemen van andere dingen dan stoffelijke dingen. Dus de hele geestelijke wereld, oude haas, reïncarnatie, het herinneren van vorige levens, contact hebben met de hele sybe, stam, of uh, de, de overleden familieleden, of contact hebben met boomgeesten of nou, dat, dat helemaal op het doorzien van een soort de goddelijke wetten, en niet in die zin van uh, wetgeving van regeltjes wat wel en niet mag. Maar gewoon hoe de ding, dingen wetmatig in elkaar zitten, hoe iets werkt. Uh, zoals seizoenen van de natuur, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn eigenlijk wetmatige dingen. En uh, de hele kennis daarin, ja, die, die, dat dreigde een beetje zo. Uh, um, op een gegeven moment uh, verloren te gaan, omdat mensen dat niet meer konden bevatten. En uh, het aardige is dat de hele symbolische uh, erfenis, hoe zou je het kunnen zeggen? Nee, het, het doorgeven van die erfenis in symbolen, dat je daar uh, in principe, als je het de eerste keer ziet, absoluut niets mee kan. Omdat je geen idee hebt waar het over gaat. Maar zodra je daar eigenlijk uh, net iets onder de oppervlakte mee aan het werk gaat, of zo, zo ongelooflijk veel tegenkomt, ook alleen al in de talen die je zelf spreekt. Die, die eigenlijk toch een soort magisch uh, uh, uh, uh, gereedschap is waar je een dag mee werkt of zo. Waar ongelooflijk veel in zit. Vanuit de belangstelling voor de SS, hoe het uh, in elkaar zat, Ik uh, kom je op een gegeven moment bij de mannenbonden, bij de gemalen, waar de SS eigenlijk een soort ja, imitatie uh, kan niet helemaal zeggen, want ze waren wel serieus, natuurlijk, maar uh, ja, ze waren daar uh, toch wel een soort, uh, soort opvolgers van, zo zagen ze zichzelf althans. Dan kom je bij de weerwolven terecht in de de gemaatse mannenbonden, gevaatse krijgers, dan niet dan letterlijk krijgers, ontvangers, maar ook ontvangers van de inwijding. En uh, binnen die hele gemaatse mythologie zijn die inwijdingsrituelen, de verhalen daarover hoe zoiets in zijn werk gaat en waar het voor dient. Eigenlijk verpakt in, uh, in mythologie en in sprookjes. Zelfs veel kinderspelletjes, zoals uh, uh, hinkelen, een tikketje, en krijgertje en kinderliedjes. Zijn eigenlijk zo in het kort symbolisch uh, neergezette inwoners, rituelen om het toch maar vooral bewaard uh, te laten blijven. En uh, ja, die weerwolven of zin, sprak me een paar dat heel erg aan. Dat heeft toch wel iets, uh, ja, iets raars ook, zo. Wolven, dat heeft ook iets, iets van het koude noorden en zo. En typisch iets voor deze plek. Dat heeft toch iets voor je gevoel, iets. iets uh, die lucht dus nog steeds. Vooral door de verhalen en de films die je daar later dan van te zien krijgt. Terwijl het hele idee erachter was. Dat het dierlijke in mensen, het dierlijke aspect in mensen, het lage zelf, of hoe je dat wil noemen, daar wordt vaak een soort symbool als een wolf voorgenomen in een kapje. En de wolf is dat eigenlijk hetzelfde. En die wolf sneuvelt ook altijd. Dat is altijd de overwinning van het hoge zelf op het lage zelf, in alle sprookjes. Spelen vaak een, een jongen en een meisje. Het jongetje verandert dan vaak in een dier. En later wordt hij weer verlost. En uh, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. En de grote opperwolf, eigenlijk, uh, zei ik kunnen zeggen, uit die gematische mythologie, was Odin. Of Wodan, dat is dezelfde. Die, uh, die de god was van de inleiding. Die dus binnen de Edda en de, de Hava Mal. Het lied van de Hoge heet dat. Zo. Uh, eigenlijk. Op een ja, hele prachtige manier wordt daar verhaald van hoe Odin zijn inwijding krijgt. En uh, dat is zo, zo in alle religies, een soort rituele dood eigenlijk. En dus het, het, uh, het even niet op deze wereld zijn, daar komt het eigenlijk mee. Om uh, een soort uh, inzicht te krijgen in uh, wat er dan uh, zo tussen de levens tussen verschillende levens zich afspeelt en die meer contact te krijgen met een soort geestelijke wereld. Dus eigenlijk was dat het doel van de inleiding om uh, um, uh, door middel van ophanging, ritueel, uh, een soort uh, inzicht te krijgen en even contact te maken met die hele geestelijke wereld van voorouders en hogere hiërarchieën en, en dat soort dingen. En eigenlijk het symbolische in de NH over Odin werd... Uh, dat is een symbolisch verhaal van een inbijtrituel, dat dus gewoon uitgevoerd werd. In, uh, in ja, wat nu nog in de volksmond, of wat je nu nog hoort, het woord Noordkuil bijvoorbeeld. Dat was dus de Noordkuil, dat was een kaal met stenen eromheen afgeschud. Uh, in die rituele plaats van deurbolven. En. Uh, Binnen de, de vrijmiddels hebben we nog steeds uh, de strop die omgehangen wordt. En dat is dus echt een ritueel geworden en, uh, en waarvan volgens mij mensen ook niet meer weten waar het precies voor dient. Het feit dat mensen nu nog stropdassen dragen bijvoorbeeld, is daar een soort uh, overblijfsel van. Broer, de leeftijd dat je een stropdas gaat dragen als man, dat heeft heel veel te maken volgens mij met, uh, met de leeftijd waarop toen mensen of jongens werden ingewet. En, uh, het heet ook niet van de, een stropdas. En de Odin werd ook opgehangen aan de wereldboom. En op een bepaalde manier als je wat weet is het wel raar te zien om iemand te zien lopen in een driedelig pakken en stropdas. Terwijl je eigenlijk geen idee had waar hij, waar hij mee of zijn loopt ofzo. Dat, is, uh, dat vind ik dan wel aardig. Uh, als je dat soort dingen al op een gegeven moment toch een beetje denkt uh, door te krijgen ofzo. Ja, verder over die inleiding. Eigenlijk is het toch een soort uh, noodsprong, denk ik. Omdat uh, kennis die eigenlijk altijd voorhanden was, omdat mensen een soort natuurlijke helderzienheid hadden. Uh, en dat langzaamhand uh, uh, alleen nog een, een bepaalde groep mensen die beheerden, uh, die, die heldenzienheid, dat dan zo in die priesterklasse, zo, of, uh, klasse, kasten, uh, terechtkwam. de priesterklasse of klassenkasten terecht kwam. Druides of hexa's of hoe je ze ook verder wil noemen. Bewaard blijft, die werd wel op een bepaalde manier wel weer uitgedragen. En het ritueel was daarbij nodig om uh, de sfeer en uh, de groenstoestand en de geestelijke toestand van de mensen die dit moesten gaan ontvangen, gaan krijgen, om, uh, om die uh, in staat te stellen dat ook te kunnen ontvangen. En dat is eigenlijk het ritueel op een bepaalde manier. Thank you. Toestand naar uh, ja, de, de drang om dat toch uh, kunstmatig om te zetten in de vorm van een inbeiding. Um, ik denk dat het eigenlijk in dat land al uh, uh, uh, gebeurd is. En het is natuurlijk een heel soort uh, verloop, het is niet wat het op het andere jaar of zo, maar het is een soort periode waarin dat wegzet, waar mensen steeds meer met stoffelijke dingen bezig gaan, dus het leven van alle dag zou je bijna kunnen zeggen. En, uh, en, maar ik denk dat, dat in de tijd dat die mythologie uh, opgeschreven ging worden, en dus eigenlijk die mythologie ontstond, dat dat eigenlijk de periode is, ja, als dat nodig gaat worden, dat je dat soort verhalen en, en uh, uh, eigenlijk hele esoterieën moet gaan opschrijven in symbolen om het te bewaren. Eigenlijk een teken is dat, uh, dat er dus iets aan de hand is, dat die mensen eens doorhouden in die tijd, van dat er iets aan de handen was, dat het dus moeilijker ging worden om dat soort dingen over te dragen, omdat mensen dat gewoon niet meer konden bevatten. En niet meer natuurlijk, natuurlijk wisten, zeg maar. En, uh, dat ja. klinkt heel uh, tegengesteld aan wat we nu denken. Dat kennis uh, opgeschreven wordt om uh, het uh, rijker te maken, om het te vermeerderen als het ware. Ja. Terwijl het daar uh, de kennis en het opschrijven dient om het, uh, iets wat Dreigt onder te gaan, vast te houden. Ja. Ja, oorspronkelijk was het schrijven en het lezen ook een ritueel. Dat, dat, dat deed niet iedereen, dat deed ook niet zo. Maar dat werd ook omdat de magie van, van het hele schrijven en lezen, en uh, dat, dat was bekend. En dat, dat was ook niet iets wat je zomaar deed. Je ging niet zomaar iets opschrijven. En uh, het, denk, dat stak ook erg groot geweest om die dingen dan uiteindelijk toch te gaan moeten opschrijven. Dat is nogal, Iets geweest waar ze zich overheen moesten zetten, denk ik. En, uh, Ja, in welke periode dat zit. Uh, dat, dat, dat zou ik niet precies kunnen weten. Dat is du duizenden jaar geleden, tienduizend jaar geleden, veertienduizend jaar geleden, zo weet ik veel. In, in zo'n soort tijdsbestek zou dat dingen kunnen zien. Maar, het, het, de hele omgang van het heldenzicht, dat heeft heel lang geduurd, eigenlijk. De laatste hoos van. Uh, van het van de helden tijd zijn, denk ik, eigenlijk die hele heksenverbrandingen geweest in de middeleeuwen. Dat waren eigenlijk de oude heidingen, en dat waren niet alleen vrouwen trouwens, maar dat waren zo goed mannen als vrouwen. En uh, die, die die wijsheid nog bezaten en op een bepaalde manier wel weer met de rituelen dat moesten opveinselen door, door, door het eten van vliegen en daarvan zijn ze ook vliegen zwommen, Dus inderdaad ook op de uittreden, daar waren al hulpmiddelen voor nodig. Maar uiteindelijk was het toch nog aanwezig en het is nog steeds aanwezig natuurlijk. Maar uh, daar is uh, door het een massa aanval op gepleegd natuurlijk, zo. tijdens die middeleeuwen. Om dat echt helemaal, met bijvoorbeeld en tak, uit te roeien. Dat is ook behoorlijk gelukt natuurlijk. En het ook uh, niet alleen uit te roeien, maar ook... Uh, de hoek in te drijven van de duivel, want ik zie iemand als Odin of iemand. Zo'n begrip eigenlijk, of aspect als Odin, uh, dat is de duivel geworden uiteindelijk. Uh, en uh, ja, maar aan de andere kant is hij Sinterklaas geworden natuurlijk als een soort uh, lullig, uh, op, op het oog lullig kinderdingetje uh, of zo, zoiets als de paashaas. De paashaas is ook niet de paashaas, maar is de paasaas. En de azen, dat waren de gemeente goden. Dus, uh, ja. zo, en op die is het, het andere manier wordt het meer of meer ondergronds gewerkt. Of het wordt uh, aan de andere kant uh, een soort gepopulariseerd. Tot kinderdingetjes en eigenlijk een beetje onbenullig gemaakt. Maar zo voor de nieuwe ik denk dat het toen nog eigenlijk heel erg leefde onder mensen. En uh, het, het leeft nu nog steeds maar niet meer in het bewuste... Ik dat heel, heel onbewust is. Volgens mij is een discotheek nog steeds, eh, als je dus ziet wat er moest gebeuren tijdens, of voor en inwijns ritueel, een inwijnse ritueel om mens mensen in de sfeer te krijgen, werden dus bier gedronken mede, wat nu toch een hele andere substantie was dan wat de heineken niet maakte. En dat er muziek bij was, en dat er ondertochten bij waren, en dat daar gejoel bij hoorde en gedanst. Ja, dat is eigenlijk eh, toch een soort beschrijving van een discotheek. Denk ik. En dat hele ritueel bestaat nog, alleen ja, mensen die raken nu nog een soort uh, hoger gemoedstoestand van het dansen en drinken. Maar, ja, maar op een gegeven moment, wat moet je dan nu zo als het is dus alleen het ritueel nog overhoudt en uh, ook niet op uh, een bepaalde manier gericht daar iets mee doen, alleen gaan klamsuizen. En ook de voetbalwedstrijden of zo, ja, dat vind ik toch ook nog steeds uh, een soort weerwolven uh, in en standoorlog uh, symboliek uh, inzitten. En uh, ze zit eigenlijk de hele maatschappij natuurlijk vol met al dat soort uh, uh, rituelen gedoe. En elke cultuur heeft met, uh, zijn eigen stierengevechten of uh, voetballen. Of, uh, de Verenigde Staten heeft al diezelfde soort dingen nog, maar dan uh, toch vermoed als robot en uh, Zit-Amerikaanse voetbal ziet. Ja, dan toch weer een stap verder in, in, in, het, uh, in het verpakken van die rituelen ofzo. Maar op die manier is het nog steeds helemaal aanwezig. En het is ook eigenlijk maar een kleine moeite om door te prikken van uh, waar dat soort rituelen vandaan komen ofzo. Omdat het nog zoveel handen is. Het, het jammere is eigenlijk, denk ik, in de 60e jaren, toen was iedereen op een gegeven moment toch uh, in de gaten kreeg, dat er meer moest zijn dan, uh, dan zo'n hele materialistische maatschappij, dat er dus andere dingen aan de hand waren. Het jammere daarvan is... Um, nou, het is eigenlijk goed geweest dat ze dus, uh, zijn gaan kijken van wat er ver nog was. Maar het jammer is dat ze natuurlijk uh, toch in allerlei oosterse dingen terechtkomen, die op zich prima zijn om uit te zoeken. Maar het is eigenlijk veel makkelijker omdat die hele uh, esoterie ook gewoon in het westen aanwezig is, maar die zo besmet geworden is door de naties, dat niemand zich meer met de rune durft bezig te houden of met... Uh, met de Edda, omdat er gewoon, ja, dat doe je niet, want dat uh, hakenkruis en zo, dat begint het niet ja. aan. Terwijl uh, de hele Indiaanse cultuur, daar kan je gewoon uh, toch. Uh, terwijl dat het exact hetzelfde is. Het is perfect hetzelfde. Zelfs de hele mythologie heeft een ongelooflijke overgangstelling. Die uh, is bijna in zeg maar. En zelfs hele grote gedeelte van taal en woorden en. en maar goed, dat, dat is vrijwel zo. Alleen kan je die hier niet aankomen. Dat is een ongelofelijke verarming, denk ik. Mensen absoluut niet begrijpen wat in hun eigen cultuur aan de hand is. Wat je drijft op een gegeven moment om bepaalde dingen te doen. En waarom je op een bepaalde manier denkt en handelt. Als je ziet hoeveel rituelen je zelf per dag uitvoert. Dat moet je bij jezelf naar eens nagaan. Dat hou je niet voor, mogelijk. gewoon. ja, maar het, het, het begraven bijvoorbeeld. Dat iemand in de grond stopt of verbranden. Dat is al een keuze. Ik bedoel, uh, laat je het lichaam bestaan of vernietig je dat. Bij die gemane is daar ook uh, op een gegeven moment weer een lichaam bewaard omdat die nog een bepaalde toch zo'n geest heeft daar uh, een hele tijd in Dus dat lichaam, daar is nog wel iets mee aan de hand. Dus dat werd begraven in de buurt van het huis. Maar op een gegeven moment werd het ook verbrand omdat de ziel of de geest die uit het lichaam gaat, op een gegeven moment ja, die binnen met het lichaam niet meer nodig heeft en die verder moet. En daarvoor werd het lichaam verbrand. En nog steeds. Spelen dat zo dingen. Geven, ja, mensen geven ook nog steeds een krans mee. Waarom doen we dat in godsnaam? Maar toch is dat een teken van de heelheid. De krans is het jaar ook. Het uh, altijd maar doorgaan van. Ook reincarnatie, feitelijk een nieuwe seizoen. En dus het afsterven van de natuur. Wat in de winter gebeurt. En het opnieuw tot leven komen. Reïncarneren eigenlijk van, uh, in, in de lente. En het symbool daarvan gaat gewoon mee met de, met de kist nog steeds kopen mensen, gaan een krant voor elke nieuwe geld in de winkel. En altijd zijn er die rituelen, je geeft ook bloemen mee aan, aan, aan iemand die doodgaat, aan het lichaam eigenlijk. Als een soort uh, symbool van wederopstanding van, uh, eigenlijk of reïncarnatie, die bloemen zijn. Ja, de lente, het nieuwe leven en zo. En het uh, ja, enige wat overblijft blijft, is zo dier mogelijke kranten kopen, en die tegen elkaar op. En, uh, dat, maar het ritueel wordt nog steeds uitgevoerd. En er is eigenlijk niet zo heel erg veel voor nodig denk ik, om uh, omdat ze dingen weer boven water te krijgen. Om mensen weer laten inzien wat ze eigenlijk zelf doen. Alleen moet je dan in de westerse esoterie gaan duiken ofzo, of iets mee doen. En, uh, en daar, ja dat is eigenlijk verschrikkelijk. Er zit een ongelooflijk soort uh, beladen sfeer omheen. Wat nog steeds uh, erg veel met die nazi's, met de nazi's en met de derde Rijk te maken heeft. Dat is eigenlijk fataal. Eigenlijk te zien hoe, dat, hoe die verhouding is geweest tussen het Germanendom of het Germaanse uh, esoterie, Kijk op het leven, hoe de dingen in elkaar zitten, en het christendom feitelijk. En het, het vreemde is, vind ik, of tenminste dat is daar waar je een beetje achter komt, je hebt eigenlijk het idee dat die twee totaal verschillende dingen zijn, wat je, wat je op school krijgt, is dat het hier heilend was en dat het toen opeens christelijk werd. Dat er nog wel de Bonifatius uh, in stukken werd gehakt, dat ze dat eigenlijk helemaal niet zijn gezeten. Maar eigenlijk, in die tijd, zijn er toch wel veel interessantere dingen gebeurd. Bijvoorbeeld dat de secte of de groep uh, waar Jezus uitkwam, de Essenen, uh, na de dood van Jezus, of, of die dood is gegaan, dat is op zich al dubieus. Maar goed, overgestoken zijn naar Frankrijk en daar ook contact hadden met. Met de hele Keltische maatschappij, met Druiden ook met name. En dat ging eigenlijk heel goed, liep dat in elkaar over, omdat ze van dezelfde uh, grondbeginselen uitgingen en het eigenlijk van twee kanten geen naam had. De een noemt zich niet christelijk en de andere noemt zich niet Keltisch of Germaans of Wodanist of hoe dan ook. En op dat vlak, uh, op die scène waar, die wisten ook van reïncarnatie erbij hoorde ook heel vaak. Over reincarnatie gesproken. Het werd pas eigenlijk ingewikkeld met het, met het christendom toen het christendom zich ook zo ging noemen en ging gedragen als, als iets wat eigenlijk met die andere dingen weinig te maken had en wat eh, geassocieerd werd met macht, wat heel erg eh, bij de Romeinen het geval was natuurlijk. En het eh, op een gegeven moment interessant was voor bepaalde machtblokken binnen de Germaanse wereld, zoals de Franken, om christelijk te zijn, omdat daar gewoon voordelen uit te halen waren. En toen was het, ik denk dat het misschien niet eens zozeer een strijd is geweest tussen ideeën over dingen, of tussen ideeën over religie, maar veel meer met ideeën over macht. En het feit dat de symbolen onvergehaald werden van de Germaanse kant, zeg maar, de ijmn zo is dan vernietigd de grote wereldboom. Die daar ergens bij de externe stijl stond in Duitsland door de Franken. En het feit, bijvoorbeeld, dat daarvoor al door de Romeinen. die Trinitus werden afgeslacht en gevlucht zijn naar Engeland en Ierland. heeft veel meer te maken met het vernietigen van een symbool van macht. dan een symbool van religie of zo. Omdat het feitelijk, denk ik, elkaar op dat punt eigenlijk helemaal niet ontliep of zo. Later, veel later, zo. Um ja, zelfs na duizend, uh, na Christus of zo, is het, is het uh, ontaard, dat hele christendom. Dat zat er al een beetje aan te komen. En uh, was, het, uh, was het niet meer verenigbaar of zo? Nee, Moesten uh, er moest echt slachtoffers vallen? En het feit dat die Bonavatius vermoord was, was ook omdat hij de heilige eik gewoon gelijk uh, verkant maakte waar hij kwam. Dat zagen ze, gewoon, ja, dat dan moet je gewoon afblijven, terecht. En maar het is inderdaad het feit dat je dus waar je komt ook gewoon de boom omhakt, waar die mensen ook gewoon altijd mee bezig zijn. Ja, dat is nogal wat. Dat is ook het eerste wat de Romeinen deden toen ze in, in, in Frankrijk, uh, Caesar schrijft, uh, was de heilige bossen te vellen. De heilige eiken om te hakken. dat waren eigenlijk de tempels van, van de Kelten. En dat heeft altijd gewoon veel met de macht te maken, en het, zodra een religie, wat dan ook letterlijk eigenlijk betekent een terugverbinding, dus een terugverbinding naar het goddelijke. zodra het te maken krijgt met macht, eh, dus eigenlijk een soort zwarte magie wordt, krijg je dat soort eh, excessen. En, uh, en ik denk dat feitelijk als je de Bijbel leest, ik ben niet zo heel goed in, ik ben goddank niet christelijk uh, opgevoed, maar... En uh, de Eder leest, dan, dan zijn de overeenkomsten eigenlijk veel duidelijker dan, uh, dan de zogenaamde verschillen. Dus de verschillen zijn er ook meestal uh, nog uh, verschillen met de uitleggingen van later over de verschillende verhalen. Terwijl ze in, in een oorspronkelijke staat gewoon hetzelfde zijn. En uh, nee, dat heeft me wel verbaasd, vooral omdat later ook die naties eigenlijk uh, het hele, de hele Germaanse esoterie op dezelfde manier met macht hebben misbruikt als de christenen het christendom hebben misbruikt. Want uh, begonnen mensen dat eigenlijk weer een beetje te herontdekken, die hele gemeentecultuur cultuur. Ja, bekend zijn aan die geboerde natuurlijk, die sprookjes. Die al dat soort wijsheid weer probeerden op te schrijven van wat er dan onder, onder de boeren bijvoorbeeld op het platteland, nog uh, aanbestond in vorm van de symbolische verhalen. En dat, yeah, dat is volgens mij toch uh, een moeilijke vlucht gehad op een gegeven moment in Duitsland. Dat het is echt heel breed, heel breed geworden om je mee bezig te houden. Het was ook wel op zich wel interessant natuurlijk. Maar het, op een gegeven moment kwam het ook onder lagen denk ik terecht in Duitsland. Uh, van militairen en uh, vrijkorpsen en uh, in die hoek die, uh, die de hele zaken misbruikt hebben. Uh, en uiteindelijk heeft het volgens mij geresulteerd in het oprichten van de, NSDP door, door mensen van bijvoorbeeld de eerste, allereerste leden van de NSDP waren lid van het Tulice zelfs, wat, een, wat een, een geheime orde was: een Germanistische orde, die heel erg veel te maken had gehad, vooral met vrijkorpsen, en helemaal uit de occulte hoek uh, kwam. En, uh, Opeens, die, die, die, die fascistische partijen in Duitsland, nationaal-socialistische partij werkte echt als een katalysator binnen dat hele gedoe. Um, de hele kennis die ze hadden van, uh, van de Germaanse esoterie en de symboliek ook bijvoorbeeld, hebben ze echt in, in stelling gebracht om een uh, om invloed te krijgen. Vooral op het hele onbewuste niveau van uh, ja, wat in alle Duitsers nog steeds uh, schaal ging. Ofzo. En uh, dat is iets wat bijvoorbeeld de partij absoluut nooit heeft te zien. Die dacht van nou het wordt betaald door het grote kapitaal en, uh, en uh, ja, zo raak ik haar zo hamer en sikker, dat, uh, dacht ze dat het wel meer tot de verbeelding sprak. Dat is iets waar je na moet denken, boeren, arbeiders, ja god. Dat is op zich wel een mooi symbool, maar een, een, zoiets als het hakenkruis, dat, dat werkt, dat is bijna een soort sleutel tot het onbewuste van mensen. Of zo. Dat, dat heeft inderdaad een bepaalde werking als je dat ziet en daar, daar komen bepaalde emoties van naar boven, omdat het gewoon toch een erfenis is van duizenden en duizenden jaren die, die in dat hele onbewuste, in dat, dat collectieve bewustzijn, wat dan onbewust is geworden in, uh, in Duitsland. En dat dat soort dingen werken gewoon veel sterker. En Omdat, vanuit de hele occulte geschiedenis van al die Germanisten, zo vanaf uh, 1840 tot, uh, tot de oprichting van NSDP, daar was gewoon veel over bekend binnen bepaalde kringen. En, uh, in het begin hebben denk ik ook veel mensen die daar mee bezig hebben gedaan en onderzoek hebben gedaan. Absoluut niet doorzien van wat daar uh, gemanipuleerd werd door een vrij kleine groep in de hele beweging en uh, hebben zich ook helemaal uh, uh, nou uitgelezen kunnen uitleven eindelijk wel eens al eigenlijk voor vol aangezien hè? Ik dat voorstellen dat die mensen een hele christelijke en katholieke maatschappij, wat Duitsland toch ook was, hebben moeten werken, altijd een beetje burger werden gemaakt. Ook in Nederland is dat geweest voor dus iemand als Jan de Vries en Faarwerk en uh, nou noem ze maar op, die opeens van voren werden aangezien en uh, hun werk opeens ja, heel brint uh, konden brengen en serieus werden genomen. Dus die mensen zaten ook zo aan de rand van de partij en leverden voor die voor de nazi partijtop toch hele belangrijke informatie, denk ik. Daarbij was de hele nazi-top gewoon uh, ja, bestond uit occultisten, zou ik kunnen zeggen. Mensen die vroeger vrij met slawaar waren geweest, die uh, ingewijd waren in de woorden. Uh, ja, Zij het dan met drugs in ieder geval toch uh, als medium uh, fungeerden of een bepaalde vorm van helderziendheid hadden of wat dan ook. Dat was ook erg interessant in die tijd, want masculine was bijvoorbeeld vrij verkrijgbaar in Duitsland. Er waren advertenties voor je in de tijdschriften. Dus er was een soort trend ook om je daarmee bezig te houden. En dat uh, heeft ze een enorme, uh, enorme machtsmiddel gegeven om, uh, om gewoon in te breken in het onbewuste van, uh, van de gemiddelde Duitse. De zich dan uh, manifesteert binnen, binnen de NSDAP als uh, de nieuwe priesterklasse, eigenlijk de nieuwe weerwolven zou je kunnen zeggen. En uh, eigenlijk niks te maken hebben gehad in die zin met de militaire organisatie, wat betreft uh, vechten of ja, later de Waffen-SS, maar dat was eigenlijk toch weer iets anders. Maar die, die algemeine SS heeft zich uh, eigenlijk alleen maar bezig gehouden met de esoterische kant, of eigenlijk de zwartmagische magische kant van de hele germanistische opvattingen. En, die speciale uh, afdeling van SS Das Armin hebben, heeft zich uh, eigenlijk een beetje niet niet, zo, net onder de oppervlakte bezig gehouden met uh, alles wat daarmee te maken had. Dus zowel uh, het uh, onderzoeken van uh, uh, astrologische gezelschappen, vrijmetselaars, uh, alles wat, wat occult was, werd bijgehouden dat ook verboden, maar dat werd ook bijgehouden. Al die mensen die daar dus ooit mee bezig zijn geweest, die kregen of een plaats binnen de aanhalingerbe. Die werden dus aangetrokken als medewerkers van de aanhalingerbe. Of werden gewoon in concentratiekampen gestopt. Dat was de keus. En ja, als van de Duitsers uh, Rusland binnenstroomden, dan ging de aan. die zaten echt net vlak achter om alles op te graven wat ze, uh, wat ze graag nog uh, opgegraven wilden hebben. Dat, dat, het is een ongelooflijke organisatie geweest, toch, denk ik. En uh, het onderzoeken van energielijnen die door Duitsland uh, lopen door heel Europa lopen. Uh, het opsporen van energielijnen tussen de Wolffsgrans van Hitler, wat zijn hoofdkwartier was met de aanval op Rusland. En uh, die lag op een energiebaan naar Moskou. En dan kan je zeggen: van ja, daar geloof ik niet in. Dat is op zich niet interessant, daar heb ik er wel even niet in geloofd. En we waren daar gewoon een volle dag en nacht mee bezig met honderden mensen. En dat is eigenlijk veel interessanter. En uh, Contacten met Tibet die werden onderhouden met lange kloosters. Uh, Opgave die ze ook in Nederland hebben gedaan. Ze hadden een aantal populaire blaadjes, zou je kunnen zeggen: Germaniën, uh, Hamer in Nederland die toch ook veel met aanwerk te maken hebben gehad, die uit de SS ook kwamen in ieder geval. En op die manier werd heel mondjesmaat uh, de kennis wat eigenlijk uh, eigenlijk de mensen een beetje vertrouwd gemaakt weer opnieuw met die Gemaanse cultuur en symboliek. En er werd zo wat van prijs gegeven, maar alle kennis niet. Dus eigenlijk de zaken noemde was. Maar die zijn wel, het uh, terwijl binnen de hele kasten van SS-officieren gehaald en uh, binnen de naam ziet en uh, ja, dat, dat. Ik weet het, het ontgaat mensen altijd een beetje van. Uh, ja, hoe. hoe uh, rare pakjes, rare mensen, fanatici uh, of uh, losmoord in huis. Ik weet De hele, hele, hele processen zijn een beetje op die manier gevoerd. Eigenlijk psychopaten, dat is eigenlijk toch een beetje de gangbare voor de Terwijl je bijna kan zeggen dat ze van een andere planeet kwamen, om, in die zin van. Uh, dat ze dus een totaal andere manier van denken hadden. Uh, een andere manier van waarden uh, en normen hanteren. Uh, het is iets wat volgens mij nog steeds eigenlijk een beetje onder de tafel blijft. Het is veel te makkelijk om uh, te zeggen van, uh, nou ja, een psychopaten en moordenaars, uh, die lopen inderdaad zaten erbij, liepen erbij rond, lopen nog steeds rond. Maar het is veel belangrijker om te zien hoe de hele ideologische kijk op dingen was. Die, die die SS's hadden en die komt helemaal uit die occulte, occulte, hoek zitten. Ja. Had ik ook een tijdje gedaan om ook foto's te verzamelen eigenlijk, uit die tijd. Vooral privéfototjes met, uh, met uniformen en vlaggetjes. En uh, als je daar dan op kijkt, van, zonder denk ik dat die mensen het wisten, hoor, de doorsnee Duitse die bij de Leeuwen was, of bij de SA liep, of, of zelfs bij de SS ook, zonder te weten wat hij nou eigenlijk aan had. Als je ziet wat die mensen met zich meedragen, wat voor soort pak ze dan aan hadden bijvoorbeeld. Het bruine hemd ofzo, wat dan, uh, wat dan eigenlijk het belangrijke partijsymbool was en de belangrijke partijkleur was. Dat is eigenlijk een, een rituele kleur van de Tibetaanse monniken waar ze mee in contact stonden, het geel. Je Tibet de geelkappen en de roodkappen, zou ik maar zeggen. Dus, ja, daar, daar komt het bruine hemd vandaan. Van die, van die kleur. En het, het zwarte uniform, het zwart wit van dood en heel leven. Een rood van het bloed. Als je ziet van wat voor magische tekens die mensen allemaal niet op hun armen en revers en je riemen, uh, ronddrogen in vlaggetjes. Um, en vlaggetjes. Je moet maar zo'n nieuw op een blandje zetten en zelf en onder je kussen leggen. Moet je kijken wat er dan gebeurt als je slaapt door zoiets. Of je dat wil of niet, maar je, daar gebeurt iets mee. En op die manier hebben ze gewoon die, die zijn ze, of je dat geloof of niet, ongelooflijk bezig geweest om op die manier ook de zaak te beheersen. Gaan. Vooral door de hele occulte wetenschap van zinbeelden, van ringen, van kleuren, van vakken optochten. Van, je zou kunnen zeggen dat de slachting van 6 miljoen joden eigenlijk een heel groot bloedoffer is geweest door de SS. Die zich in het kamp, toch in de onderwereld uh, uh, waande, de onderwereld uh, uit de Edda, waar de strijd uh, tussen goed en kwaad werd uitgevochten. De Joden uh, had dan de pech dat hij het kwaad uh, mocht uitbeelden van de SS. En, en dus die heilige maatschappij, ook nog even evengoed, uh, die bij ons nu ritueel is, ook daar ritueel was. Maar op welke manier dat die beheersbaar was, dat het onbewuste, het collectief onbewuste van het Duitse bevolk in die tijd te en te manipuleren was het door middel van al dat soort niet gedoe die, uh, ik weet niet of je die film ooit heb gezien, van Riefingstal over Nuremberg. Dat is ongelooflijk wat zich daar afspeelt gewoon. Maar sowieso, het masseren mas in blok en ja, wat hier dan ook gebeurt, wat Nederlands absoluut niet kunnen. Prachtig is. Maar ja, dat is toch een, eigenlijk een soort uitdrukking van een collectieve ziel. He, iedereen doet precies hetzelfde. En uh, als je ziet hoeveel daarmee gewerkt is in Duitsland, dus vooral om dat hele collectief onbewuste, om dat op een bepaalde meer informatie te krijgen en uh, manipuleerbaar te maken, dat is eigenlijk verbazingwekkend. Nog veel meer dan, uh, dan je op het eerste gezicht, hoewel het er al zo uitziet, het hele fascisme, uh, gaat het eigenlijk nog veel verder. Vooral door middel van uh, gebruik maken van al die magische tekens, uh, taal, kleuren, vlaggen, vuur, volle maan, uh, energievelden, energielijnen, die de dan van tevoren helemaal netjes had uitgezocht. En uh, dat maakt het toch op een bepaalde manier een stuk begrijpelijker ook nog. Bijvoorbeeld hoe de katholieke kerk wat mij betreft nu werkt, die ik via en volgens diezelfde van werken nog steeds eh, bezig is met die hele zwarte magische kant. En, uh, het heeft in Duitsland uh, 13 jaar geduurd, geloof ik, ja? Of 12 jaar, dat ze aan de macht geweest zijn. Dat is een hele lange tijd eigenlijk om uh, dat soort dingen uit te proberen. Ze waren ook heel erg veel mee, volgens mij, op het eind. En uh, dat was ook een ijzeren greep toch? Die zou, het is bijna ongekend, zoals dat uh, vrijwel zonder depressie. Uh, want in Rusland doet het ook, het ook gedaan. Maar dat gaat toch heel anders. Het is toch, toch een heel ander soort uh, verstandelijk systeem. Uh, terwijl dit een soort magische maatschappij moet zijn geweest. Die hele uh, precies in ma maatschappij in Uitza.